Met die leugen heeft celstrijd zichzelf... als minister van Buitenlandse Zaken ongeloofwaardig gemaakt... vinden onder meer SP, PVV en GroenLinks. Het spoeddebat is waarschijnlijk morgen al. De schoondochter van de Amerikaanse president Trump... is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht... omdat zij een poederbrief had geopend. De brief was bestemd voor haar man, Donald Trump Jr. Volgens nog zijn er geen aanwijzingen... dat de stof in de brief gevaarlijk was. Vanessa Trump opende de brief in haar appartement in Manhattan... Ook twee andere personen moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis. Hun identiteit is niet bekend. De top van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is opnieuw bijeen... om een besluit te nemen over het lot van president Jacob Zuma. Een verslaggever van de Zuid-Afrikaanse publieke omroep... zegt dat hij bereid is om af te treden... dat alleen nog moet worden bepaald hoe dit bekend wordt gemaakt. Maar Zuma's woordvoerder ontkent dat de president opstapt... en doet het bericht af als fake news...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 Er staat file op de A15 van Gorkum naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein nog drie kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Er zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk. En het gaat ook nog even duren daar. En verder is er ook een ongeluk gebeurd in het zuiden van het land... op de A58 van Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Er ligt daar ook veel troep op de weg. De weg is voorlopig helemaal dicht. Dus je kunt het beste omrijden via Oosterhout. Kunststof. Joke Herms is de gast en we spreken over haar nieuwe roman Rivieren keren nooit terug. Met uh, jouw vertrouwde onderwerpen? Joke Hermsen, we hadden het er net over: de beleving van de tijd, de zoektocht naar herinneringen? Een rouw verbinding met de familie. Um, welke mogelijkheden? Uh, we gaan zo naar het liedje luisteren, hè, wat ik net beloof, maar nog één vraag. Mm -hmm. Welke mogelijkheden biedt die roman jou, die bijvoorbeeld uh, Melancholie van de Onrust, je niet bood om dit. Want het zijn wel dezelfde thema's. Ja, het zijn uh, inderdaad overeenkomstige thema's. Ja. Die, zowel in stilde tijd als in Melancholie van de Onrust gaat het om die uh, typisch menselijke vermogens van je over de tijd na kunnen denken. We kunnen niet alleen over het verleden uh, reflecteren, we kunnen ook over de toekomst nadenken. En dat in de tijd verzonken zijn, dat stemt ons ook op een bepaalde manier weemoedig, omdat we dus ook over onze eigen vergankelijkheid na kunnen denken... en zelfs daar bewust van zijn. Mm -hmm. um, in de roman biedt, biedt alleen nog veel meer handvatten... om dat op existentieel niveau te onderzoeken. Om echt bovenop de huid van zo'n personage te kruipen... en, en in, in, in meer zintuigelijke uh, of sensitiever taalgebruik... die ervaring... Van die weemoed. Uh, van dat, dat, dat, dat het is om een mens te zijn, feitelijk. Hè, om die te onderzoeken. Ja, en zo kun je haar naar muziek laten luisteren. Zeker. En we gaan luisteren naar een. Uh, ik kende ze helemaal niet. IBI. Ja. ja, ik heb ze bij mijn dochter gehoord in uh, Paradiso onlangs. Een Cubaanse Tweede. tweeling. Ja. En, en wat weet je er verder van? Nou, alleen dat uh, wij, wij waren allebei, Rodan en ik, een ongelooflijke fan van dit, uh, dit, dit, dit nummer, met name. Ja. En uh, het was ook zeer toepasselijk, natuurlijk, vanwege Ella, mijn hoofdpersonage, die dan naar die ene rivier afreist om nou ja, ook uh, op een bepaalde manier bezield te raken. Ja, River, ja. zo heet het. We luisteren I will come to your river, wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your water. Soul. I will come to your river Wash my soul I will come to your river Wash my soul again Oh Ze weten te vertellen dat het, is, het zijn dochters van een heel beroemde Cubaanse percussionist. Ja, zeker. Van ja. wie je de naam even zond goten. Ja, Amerika. ja, dat ben, ik, dat ben ik even kwijt. Ze zijn net begin twintig en uh, wonen sinds kort in Parijs. Ja, ja. Nou, ik vind het echt prachtig. IBEI River, zo heette het nummer. We spreken over jouw nieuwe roman, de vierde Keren Nooit terug, uh, waarin uh, veel herinneringen worden opgeroepen en uh, ook veel over herinneren wordt uh, nagedacht. En we spreken daar ook over. En een ander citaat uit het boek. Een herinnering vertellen betekent ook haar verliezen. Ja. En je beschrijft dat ook uitvoerig. Ja. Dat het eigenlijk bijna hetzelfde is als wanneer je een foto maakt van ja. een moment. En je eigenlijk het moment kwijt bent. Precies. Of het. Dat is althans de ervaring van Ella. Die dus onderweg haar herinneringen opschrijft. Herinneringen aan die zomers in de gaar. Mm -hmm. Maar ook de herinneringen aan haar veel vroegere kindertijd... die komen ook boven borrelen. Alsof die tijd zich oprolt helemaal tijdens die reis. En op het moment dat ze die herinneringen in haar schrift gaat noteren... merkt ze dat haar verhaal van de herinnering... op de plek van de herinnering zelf komt te staan... Als die foto die we nemen, en dan herinneren we ons alleen nog maar de foto van het evenement. En niet wat daarvoor. En niet het evenement zelf. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, precies. Dus vandaar dat een herinnering vertellen op een bepaalde manier ook verliezen is. Maar aan de andere kant is ze er wel de verteller ervan geworden. En dat is dan ook wat ik het hoopvolle heb genoemd mm -hmm. ja, in dit boek. Um, ik las laatst bij Rebecca Solnit, die je misschien kent van uh, uh, nou ja, andere beroemde essays. En één is Hope in Dark Times, Hope in Donkere Tijden. Waarin Solnit schrijft dat um, herinneringen uh, hoopvol zijn daar waar amnesia of vergeetachtigheid tot wanhoop stemt. En het is echt waar je iets wat ook de conclusie is van mijn roman. Mm -hmm. Herinneringen zijn hoopvol alleen al omdat ze je de gelegenheid bieden... om weer een nieuw verhaal te vertellen. Of een verhaal net iets anders te vertellen. Omdat je net iets anders over jezelf of over je verleden um, te weten mm -hmm. bent gekomen. En dat is wat jij... Joke Hermsen heel nadrukkelijk doet door ja. een roman te schrijven. Hè? Precies, Want je doet ja. dat ook heel verstandig en slim. We mm -hmm. hebben het over Ella en niet mm -hmm. over Joke Hermsen. Maar het gaat natuurlijk voor een heel groot deel ook over Joke Hermsen. Maar het is een manier mm -hmm. voor je om die herinneringen... Um, ja, wat doe je eigenlijk? Je, je doet iets met je eigen herinneringen... maar je hebt er nu grip op door er uh, fictie van te maken? Ja, nou misschien of verander je ja, ze dus ook een beetje? Nou dat, nou, dat ook. Maar ik denk dat het belangrijkste moment van het fictieschrijven is... dat ik eigenlijk zoveel mogelijk inzoom op een hoogst particuliere herinnering. Mm -hmm. En dan die literaire taal inzet om hem eigenlijk weer universeel te maken. Mm -hmm. Ik denk dat dat een beweging is die, je alleen, of die vooral in de kunst gemaakt kan worden. In de literatuur, of in de muziek, of in de schilderkunst. Dat je dus heel erg inzoomt op een meest particuliere ervaring of indruk. Die of... heb je ook wel nodig, want anders ja, gebeurt het niet. Precies, mm -hmm. want je hebt die eigenheid, die eigenzinnigheid en daarvan ook nodig. Maar dan moet je hem vervolgens gaan ja, opnemen in een taal die weer iedereen herkent. Mm -hmm. Dus dat, die vraagt om een bepaalde transitie... die daar plaats moet vinden. En, en dat is de literatuur, wat mij betreft. Nu is het wel zo dat ook jouw vader is gestorven... net als de vader van Ella. Zeker. En dat dat het moment was, vertelde jouw geliefde Jaap de Jonge aan ons... Ja. Waarop, je echt, waarop het boek echt gestalte kreeg nadat ja. hij was gestorven. Ja. Tegelijkertijd zegt mm -hmm. hij ook dat jij de moeite mee hebt om het persoonlijke... want dat is natuurlijk waar het altijd over gaat. Mm -hmm. hè? Uh, mm -hmm. Om dat allemaal te benoemen. En dat begrijp ik. Die het is ook niet zo niet. interessant eigenlijk. Hè? Wat interessant is, is of het boek een verhaal vertelt... waarin mensen en uh, dat particuliere herkennen... Mm -hmm. maar ook iets van zichzelf mm -hmm. herkennen. Um, dus of dat nu wel of niet waar is, is niet zo interessant. Mm -hmm. Wat interessant is, lijkt mij, is of het overtuigend is. En of ze een ervaring zelf krijgen. Of ze geraakt worden, of ze geroerd worden... of ze in de lach schieten, of ze een traantje wegpinken. Weet je, dat, dat zijn belangrijke vragen, vind ik, in de kunst. En dat het dan overtuigend is en heel erg geslaagd... dat is toch bijna altijd het geval als er iets Heel particuliers is Zeker. gebeurd. Die bron moet er zijn. Maar absoluut. absoluut. Dat nou, leg dat eens ja, uit hoe ja. dat werkt. Waarom ja. jouw vader moest sterven voordat jij dit boek maar kon schrijven? Nou, nee, kijk, het is anders. Ik vertelde al dat ik met Blindgangers in de Epiloog eindig. Um, het boek wat ik hiervoor heb, de roman die ik hiervoor heb gepubliceerd, waar Ella ook een rol in speelt. eigenlijk een tragisch ongeluk. Ik wilde schrijven over vergankelijkheid. Mm -hmm. Ik wilde een roman maken over verlies en over de dood en over hoe we tegenwoordig rouwen, of we het mm -hmm. nog wel kunnen... of we er nog wel echt toe in staat zijn. En, um, terwijl ik begonnen was, overleed mijn vader. Dus toen kwam ik zelf in een rouwproces terecht... waardoor ik eigenlijk die ervaring kon toevoegen... aan het schrijven van deze roman. Inclusief alle grote problemen... die dat rouwproces ook in mijn geval opleverde. Mm -hmm. Dus het is uiteindelijk een roman geworden over veel meer dan dat. Het is een roman geworden over. Maar um, versterkt het juist of bracht het je ook van de wijs? Oh. Allebei. Hm. Allebei. Want ik heb nog nooit zo lang geschreven over een boek um, als over dit boek. Daar heb ik er vijf jaar over gedaan, twee keer een, bijna een jaar weggelegd. Enorm geworstel met. En waar tijden, zat er nu dat dan in? Nou, ik heb heel lang die moeten zoeken naar de juiste toon voor de juiste transitie, als het ware. Mm -hmm. En dat is soms een kwestie van heel lang uh, schaven en schuren... En, en wieden en snoeien... en um, weer helemaal over een andere, andere boeg durven gooien... met tijden, met perspectieven. Met, mm. Maar heeft dat niet ook te maken met juist omdat het zo dicht bij jezelf ligt? Mm, misschien dat dat je ook in de weg zit. Misschien, dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat het dus meer moeite kost... om die afstand voor elkaar te, te boksen, als het ware. Um, en want ik, Omdat ik ook zo goed weet van vorige boeken... dat juist vanuit die afstand de pareltjes opduiken. Mm -hmm. Weet je wel, de zinnen en de inzichten... die ook bijna cadeautjes aan jezelf zijn. Ja, ja, ja. He? En Want dat je, levert het wel op. Ja, terwijl als je... Daarom houd ik niet zo van letterlijk autobiografisch mm -hmm. schrijven. Hoewel sommigen dat heel goed kunnen hoor. Maar ik hou er niet zo van. Maar Omdat, nee, omdat je dan al gaat vertellen wat je al weet. <lacht> ja, jij wilt... Ja, en daar zit ik niet op te wachten. Nee. Ik wil juist... Waar ben jij ja. achtergekomen? Kun je iets ja. toelichten waarvan je zegt... dat is echt een inzicht... die ja. ik heb verkregen door deze roman? Ja, ik heb... Um, ik heb eigenlijk vooral dat hoopvolle van herinneringen uh, leren ervaren. Ik, had, ik ben ook lang wel bang geweest voor bepaalde herinneringen. En het is goed als Ella in deze roman. Um, Welke bijvoorbeeld? Um, um, nou, bijvoorbeeld herinneringen aan een, aan een driftige, gewelddadige vader. Mm -hmm. um, ik heb geleerd dat. Want dat is ook autobiografisch, hè? Ik heb geleerd dat als je daar een bepaalde afstand toeneemt... en een bepaalde verhouding ertoe creëert... Mm -hmm. dat het je dan lukt... Nou ja, om er de verteller van te worden. En dat betekent... dat je niet langer het object bent... van herinneringen die jou achtervolgen... Hè, of... De, de, die jou het, het leed daarvan inpeperen. Mm -hmm. Maar dat je er dat je als het ware de vormgever van bent geworden. Wie je ook bent. Je of staat je... erboven, je bent niet meer het Nou ja, boven, dat wil ik nog niet eens zeggen. Maar je houdt wel een klein <lacht> beetje de touwtjes in handen, weet je. En, je dus, en, het, en het maakt niet uit of je nou een schrijver bent... Of, of, of, of, of wat je dan ook doet. Het is goed om je tot je herinneringen... Het is jouw verhaal gewoon. Ja, maar het is ook heel goed om je tot die herinneringen te verhouden omdat uh, je dat sterker maakt en, en rijker maakt. En in welk opzicht ja. dan? Want uh, mm -hmm. hoe betrouwbaar zijn die herinneringen eigenlijk? Als je het hebt over een, een driftige, mm -hmm. gewelddadige vader... Mm -hmm. um, uh, ja, of... Hoe zal ik het dus formuleren? Ik kan me voorstellen dat je in je herinnering... iedere week een pak slaag kreeg. Terwijl mm -hmm. de waarheid mm -hmm. misschien wel mm -hmm. is... Mm -hmm. dat dat twee keer in een kinderleven is gebeurd. Mm -hmm. Wat gebeurt er als jij daar dan iets anders van maakt, als je daar literatuur van maakt? Is ja, het dan... Maar het gaat niet om de frequentie, hè? het gaat ook niet om. Nee, de maar waarheid. ik geef dit als voorbeeld: ja. hoe je um, in die herinnering ik... werkt ja. en wat je daar vervolgens mee doet. Ja. Ik denk dat het dus gaat om op het moment dat die herinnering wordt geactualiseerd. Mm -hmm en dus weer opnieuw gebeurt, wat, wat, wat er met een herinnering gebeurt... als je je iets herinnert, mm -hmm. is het er weer? Is het dus ook weer nu? Mm -hmm. Kun je niet zeggen, het is van het verleden. Kun je niet zeggen, draai die bladzijde nou eens om. Kun je niet zeggen, gedane zaken nemen geen keer. Wel degelijk, mm -hmm. het verleden is er elke keer weer als het ons herinneren. Dus alle tijd komt voort uit de tijd die al geweest is. En alleen daarom is het zo belangrijk voor ons dat we de rust en de aandacht nemen om ook bij het verleden stil te staan. Ons persoonlijke verleden, maar in veel bredere zin ook het verleden van ons volk, onze samenleving, ons land, ons continent. Mm -hmm. Dat zijn zaken waar... We zijn op die toekomst gericht en we vergeten dat het juist zo belangrijk is om over het verleden na te denken. En voor de partijen persoon... is dat belangrijk... Um, om er eigenlijk niet... kopje onderin te gaan... zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Om boven water te blijven drijven. Vandaar dat die laatste... allerlaatste scène in het boek... ook die zwemscène is geworden. Ja, ja. Uh, en ze zwemles krijgt... van die vaders... die haar menigmaal kopje onder heeft doen gaan. Maar waarvan ze door zich die herinneringen toe te laten... ook het liefdevolle opnieuw kan herinneren. En daar zit dan precies de hoop in. En ook het zorgzame. Ja, ja. En, in, en dus in het naast elkaar kunnen laten voortbestaan... van positieve en negatieve uh, aspecten van mm -hmm. die vaderfiguur... Um, lukt het haar om te rouwen ja. en afscheid te nemen, ja. uiteindelijk. Ja. Dat is wat gebeurt. Dat in is de, een boek. beetje de loutering ja. aan het eind van ja. het boek. Ja. Eh, heel interessant vond ik ook de Hinkstapsprong. Misschien moet je die even voorlezen. <laughs> nou hoop ik dat ik ergens uh, heb genoteerd. Ja Op pagina 232. Uh, want ze is meester geworden in de Hinkstapsprong. <laughs> En daar is ook wel wat voor te zeggen. Ja, ja hij staat daar, ik heb er twee strepen voor. Te <laughs> ja, het zijn van die, van die zeldzame momenten. Oh, nou ja, zeldzaam, maar van die momenten dat ik als schrijvende wel zo'n beetje zo'n grijns op mijn gezicht kwam. Ja. Ze pakte haar schrift uit haar tas en bladerde er doorheen. Ze had altijd geprobeerd om het zwijgen en het vergeten. Over alles heen te stappen. Ze was werkelijk een meester in de hinkstapsprong geweest. Kinderen werden vroeger nu eenmaal geslagen. Hink. Moeders hadden het veel te druk om aandacht te geven. Stap. En mannen konden hun handen niet thuis houden. Sprong. Ja, toen was je heel tevreden. Hè? Ja, toch? Ja, dat is grappig om terug te lezen. Ja, nou kijk, ja, goed. Daarom... daarom um, um. Is dat, is, is, is, is, is dat schrijven of dat willen herinneren... toch, toch iets wat, uh, wat je iedereen zou willen aanraden om, om te doen? Ja. He, om dan, ja. Al is het maar een dag. hoeft het heus niet zo mooi te zijn. Nee. <laughs> niet iedereen hoeft het ook te publiceren. Maar het heeft een bepaalde we, ja, uitwerking. Ja, en ook het lezen ervan. Mm -hmm. he, dat is natuurlijk mijn, Het pleidooi wat ik ook nu weer in menig interview heb gehouden... voor de literatuur. En die literatuur die kruipt ons toch echt op de huid. Die literatuur die laat ons toch echt zien wie we zijn. en Waar onze pleidooi... Pijn zit en waar het verdriet en. maar waar ook waar de mogelijkheden zitten, en waar, waar de troost. Dus of je het nu schrijft of dat je het leest, lieve luisteraars, omhelst de literatuur. Ja. Alsjeblieft. Ik vind het een prachtig pleidooi. <lacht> uh, en uh, jij uh, onderzoekt uh, die kantelmomenten, zoals je het ook omschrijft in, in het boek, uh -huh. de momenten in een leven die er werkelijk toe doen, uh -huh. dacht Ella. Uh, zijn uiteindelijk op twee handen te tellen. En dat zijn precies de momenten die jij onderzoekt en fictief maakt. Mm -hmm. om er wijzer van te worden, mm -hmm. om er grip op te krijgen. En om er iets moois van te maken. Mm -hmm. Dus iets wat. Dus niet, het is niet alleen maar een therapeutisch project, natuurlijk. Hè? Dat zal elke schrijver ook uh, uh, ontkennen. Nee, wat want je, ik hoorde ook je... dat jij meer hebt aan het lezen van het werk van collega's. dan dat jezelf schrijft, dat dat dezelfde uitwerking zou hebben. Oh, ik vind het heerlijk, verhalen van anderen. Ja. Ik lees heel erg veel, ja. Dus daarom, je, je, dat wou ik net zeggen, je maakt dus... Die, die, die, die, die tien essentiële momenten die in dit boek de Revue passeren... Uh, probeer je ook zo op te schrijven dat ze andere mensen raken. Mm -hmm. Of dat ze er iets in herkennen. Mm -hmm. Of dat ze um, de enige troost aan ontlenen... Um, en dus probeer je dat zo goed mogelijk te doen. Schrijven is ook een vakmanschap. Net zoals, ik, eigenlijk zou je dit hele boek, juist dit boek... met al die de tempi, ook bijna als een compositie kunnen zien. Uh, schrijven is ook componeren. Heel erg op ritme letten. Uh, en daarom zou je het eigenlijk willen zingen. En daarom zou ik het eigenlijk willen zingen. Ja. <laughs> <laughs> ja. uh, nog zo'n begrip, geleend van uh, Dante in Media Vita... Ja. Um, Dan begint nou, daar allemaal. zitten we middenin, geloof ik. Dan begint ik. Het allemaal, ja. Ja. Leg dat eens uit. Ja, dat vinden we terug bij Dante en bij en vele anderen. Maar dat juist die reflectie en dat herinneren... en dat omzien, omzien in, in verwondering... maar ook soms omzien in verbijstering... dat dat in media vita geschiet, dus halverwege het leven. Dan hm. begint dat tot je veertigste... zul je ook veel narigheid uit je jeugd niet zo gauw herinneren. We hadden over die leeftijd en die herinneringen. Mm -hmm. Ergens merkt Ella op in het boek... dat je ja, tot je veertigste wil je naar voren. Je wil toch werken aan die toekomst. Je wil een eigen leven bouwen. Je wil de hinkstapsprong... Hè, die, die, die beoefen je met verven. Want ja. je wil verder. Je bent gericht op de toekomst. Je, bent, je, ben, je wil verder, op een of andere manier. Mm -hmm. En dan rond, nou ja, in media vita... dan, dan, dan, dan, dan begint... Je realiseert je dat je over de helft bent. En dat er dus minder tijd resteert. Hè? En meer tijd achter je ligt. En die positionering in de tijd zorgt ervoor... dat je weer meer gaat reflecteren op vroeger. En dan beginnen die herinneringen te stromen. Herinneringen kunnen natuurlijk ook heel pijnlijk zijn. Absoluut. Wat in het geval van Ella uh, zeker, uh, zeker aan zeker. de hand is. Ja, dus, uh, die ja. vader, maar ook de moeder. Uh, mm -hmm. En ook... Uh, een, een oppasvader, ik weet niet of dat een begrip is, het bestaat. De vader van een gezin waar ze oppaste, die aan haar zat. Um, zijn dat anderen, ga je anders met pijnlijke herinneringen om dan met... Ja, natuurlijk ga je anders met pijnlijke herinneringen om, maar is dat bijna een gegeven dat je die wegstopt? Ja. Het is, het is helaas voor de gelukkige herinnering. hem was geen lang leven beschoren. Althans, ja. <laughs> niet in de literatuur, maar ook niet in de onderzoeken. Ook dat ik wat van Draaisma gehoord is, dat wij onthouden. Helaas jullie, vooral datgene wat ons pijn heeft gedaan... wat ons vernederd heeft, wat ons bang en onzeker heeft gemaakt. En dat is logisch, want ons geheugen wil namelijk in paraat houden... datgene dat onze veiligheid bedreigd heeft. Dus dat we, en wat we, De les die we moeten leren op grond van de pijnlijke herinneringen... om in leven te blijven, dat onthouden we mm -hmm. heel erg goed... En al die gelukkige momenten waar die ouders natuurlijk ook voor gezorgd hebben. Ja, die hebben toch de neiging om in het huis ter vergetelheid... Te te komen. Ja. Je vertelde daarnet dat je beide kinderen... zijn inmiddels 25 en 21. 21. Ja. Beide uh, filosoof, bijna. Ja, ja ze en geloof. nog iets anders. En nog iets ja. anders. Ja. Je zoon politicologie ja. en je dochter verloskunde. Ja, Rodante die studeert filosofie en verloskunde. Dat je een geweldige dat, uh, combinatie. De meest in. unieke combinatie, ja. maar ook heel erg interessant is. En ik vertelde bij Socrates... Die vergeleek de filosofie met het euh, nou ja, baren van ideeën. Zijn, zijn moeder was verloskundige. En hij maakt keer de vergelijking tussen verloskunde en filosofie. Dus het is een hele unieke combinatie. Maar hij, hij, er wordt al mee gespeeld sinds de oudheid. Ja. Maar wat bijzonder, want zij lezen dan ook mee met ja, deze roman. Dit keer wel. Ja, dit keer wel. En waarom wel. dit keer wel? Ja, ik heb Dit keer ben ik, ben ik heel democratisch te werk gegaan. Ja, vroeger zat ik meestal bovenop mijn teksten. Ja. En uh, daar werd niet veel meer aan veranderd. Nou, Henk las natuurlijk vaak mee. Je ex de uh, vader van de ja kind. Ja, en nog steeds leest hij mee. Hij mm heeft -hmm. de ook deze versie weer. Uh, Henk van der Waal, de dichter, filosoof. Komt binnenkort ook. Zelf met een nieuwe dichtbundel. <laughs> heel goed, <laughs> nog even gemeld op de valreuk. Ja, en uh, die kinderen hebben ook meegegeven. Ze zijn zeer kritisch, kan ik je vertellen. Maar ook bijzonder. Uh, uh, hoe zeg je dat? Motiverend In welke zin? Want ja. wat brengen zij in? Want dat is natuurlijk iets ja, heel van anders alles. Van alles en ook verschillend het is heel verschillend. Dus daar waar de, de dochter bijvoorbeeld bijzonder genoot van de, de, de, al die zaken... die ook Maaike Meijer tijdens de presentatie heeft opgemerkt. De intertextualiteit, het sprookje van Grim, van het meisje ja. zonder handen. Of de Eva van Gilles dat dat twaalfde eeuwse relief... wat op de bovenkant staat. Het verhaal van Ella ligt ingebed in pakweg tien eeuwen culturele geschiedenis. Oh, krijg je er allemaal graag bij? Via kunstwerken <laughs> en die intertextualiteit die vond mijn dochter geweldig. En je zoon heel kort, want ik snij en, ja, een heel onderwerp en, aan vlak voordat... Precies, ze... nou ja goed, en Zee, want die letten dan weer veel meer op, nou ja, op andere dingen. Hm. Dus het is ook leuk om te zien hoe dat merkt. Hoe dat de, eh, tegel. de tegel, Joke Hermsen, wat ga je erop schrijven? ja, ja ik, volgens mij moeten we maar gewoon die, die, die, die, die, die kalverzon vlak voor ik op de fiets sprong, toch? ja. De Rode Loper. Ja, herinneringen vormen de Rode Loper naar de ziel. Ja, ik vind hem prachtig. En je hebt wederom een, een, een zeer bijzonder en heel aantrekkelijk boek geschreven. Dankjewel. Ik vond het heel mooi. Ik heb ervan genoten. Dank je wel, Joke Hermsen. Tot een uh, volgende keer dan maar. Hè? Je yeah. beschrijft de tegel nog nu herinneringen... Vormen, vormen de rode loper. De rode loper naar, naar die de ziel. ziel. Dank je wel. En de roman heet... Wou ik dan nog maar even zeggen... Nu heb ik hem helemaal niet meer formuleren. Rivieren keren nooit terug. Rivieren keren nooit terug. Dank je wel, dus, Joke Herms. Tot de volgende keer. En zo dadelijk op deze zender... WNL en Martijn de Greven presenteert. Mooie avond verder. Dank mevrouw Hermsen. Dit was aflevering 4177. Morgen praten we met filmmaker Mark Schmid over zijn documentaire De Bewaarders. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Het team dat voor de EU een lijst bijhoudt met websites met nepnieuws... bestaat uit maar tien vrijwilligers, blijkt uit onderzoek. De organisatie ligt onder vuur omdat onder meer geen stijl... de Post Online en de Gelderlander op de lijst terechtkwamen. Bronnen zeggen dat ze door hun afhankelijkheid van vrijwilligers... en lage budget hun werk niet goed kunnen doen. De poederbrief die werd bezorgd bij de schoondochter van president Donald Trump... bevatte volgens de politie geen gevaarlijke stof. De vrouw van Donald Trump Jr., Vanessa Trump, en twee anderen... werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De brief was gericht aan haar man. Meerdere oppositiepartijen willen dat minister Zelstra... van Buitenlandse Zaken opstapt na zijn leugen over Poetin. Zelstra zei dat hij erbij was toen Poetin in besloten gezelschap... dreigende taal uitsloeg, maar dat blijkt niet zo te zijn. Waarschijnlijk is er morgen een spoeddebat. ANWB verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam, drie kilometer daar. En in het zuiden daar zijn problemen door een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. De weg is helemaal dicht. De vertraging is behoorlijk opgelopen en het gaat ook wel even duren daar. Het beste kun je omrijden via Oosterhout. NPO Radio 1. WNL.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 1 miljoen nieuwe woningen. Ze moeten gebouwd worden tot 2030. En nog iets specifieker, een schreeuwend tekort. Dat is er aan middenhuurwoningen. 200.000 woningen. Ze moeten gebouwd worden, het moet snel gebeuren. Maar er zijn wat complicaties. Want het kan niet allemaal in de gemeentes binnenstedelijk. Het moet ook erbuiten. En dan voelt u al aankomen. Zodra we aan het groen komen, staat Nederlands op achter zijn achterste benen. Maar er moet gebouwd worden. En als het even kan, ook energie neutraal. De woningen moeten van het gas af. En dat allemaal tot 2030. Kortom. Een grote opgave met veel complicatie, die bespreken we met Sven de Lange. Hij is wethouder en lijsttrekker van het CDA Rotterdam. Een Kamerlid aan woord hier, SP-Kamerlid Sandra Beckerman. En ook de gast Jan Overtoom, hij is regio-manager bij Bouwend Nederland. En dan nog specifieker de Randstad. Meepraten kan ook, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via het WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. er ongetwijfeld iets mee van hebben gekregen. Het vond vanochtend in de Volkskrant... ...de minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zelstra. Hij geeft daar ronduit toe dat hij het niet goed gezegd heeft. Van wat had hij gezegd? Namelijk dat hij aanwezig was geweest in een woning van de heer Poetin. En daar het een en ander had gehoord agressieve taal... ...over de Rusland-uitbreiding, het, het Rusland zoals Poetin dat voor zich zou zien. Hij wilde zijn bron beschermen... ...en daartoe heeft hij maar zichzelf hoofdrolspeler gemaakt... ...en heeft gezegd dat hij daar zelf aanwezig was. En in de Volkskrant heeft hij toegegeven dat dat niet zo was. Hij zegt dat met de reden dat hij daarmee zijn bron wilde beschermen. En hij zegt dat ook met de reden dat hij het verhaal politiek zo belangrijk vond... dat hij het toch naar buiten heeft willen gebracht. Uh, en zo reageerde de heer Zijlstra vanmiddag. Een wereld waarin het heel goed mogelijk is... dat wij hier in Europa weer te maken gaan krijgen met een oorlog. Een oorlog met Rusland. Ik was begin 2006 aanwezig in de Dasha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker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 Dat was nice to have. Aan de telefoon, uh, politiek commentator van De Elsevier, ook daar columnist Erik Vrijzen. Meneer Vrijzen, goedenavond. Goedenavond. De hele dag op het Binnenhof geweest, hoe is de sfeer daar? Ja, um, uh, ik denk dat er een afspraak is van de coalitiepartijen dat ze halverwege de hand boven het hoofd houden. Ik heb hem, uh, want ik was niet alleen op het Binnenhof, ik heb hem ook uitvoerig gesproken vanmiddag. Uh, er waren ook meer collega's die hem hebben gesproken overigens. Maar hij is uh, strijdbaar. Uh, hij wil het morgen allemaal nog eens uitleggen. En ik denk uh, dat hij het gaat redden... tenzij uh, er nog andere complicaties opduiken... Of zei hij een debat uh, uh, uh, een beetje gaat snout blunderen of zo. Maar hij heeft op zich wel een, een, een defensie. Ik, ik deed het om mijn bron te beschermen. En het was een soort stijlfiguur. En, en het was fout, fout, fout. Maar ja, um, kijk, we hebben natuurlijk ook wel de vraag gesteld... Van, wat is nou het ergste? Een, een minister van Buitenlandse Zaken die niet geloofwaardig meer kan zijn omdat hij een keer toch een een een leuventje zei het een leuventje op best wil. Of een minister die zo'n inschattingsfout maakt. Door met dit soort dingen te gaan een beetje te gaan marchanderen. Die zo'n inschatting maakt, nou ja, kun je dan in het buitenland als minister van Buitenlandse Zaken nog wel de belangen van het Koninkrijk dienen. dat gaat denk ik morgen in het Kamerdebat een belangrijke rol spelen. Want is hij nog geloofwaardig? En als hij zegt van ja, maar ik deed het om een leugentje om best wil. En ik, ik beken mijn fout. En dan zeg ik, ja, maar dan komt het keihard op hem terug. Uh, van, ja, maar... Uh, ben je dan wel... Uh, heb je dan wel een goed inschattingsvermogen? Kun je daardoor niet... moet je daardoor niet opstappen als... Uh, minister van Buitenlandse Zaken. Nou ja, dat moeten we, hoe dat morgen gaat, moeten we afwachten. Dat blijft natuurlijk altijd onzeker. Maar uh, zelfs dat maakt in ieder geval toch een, een weliswaar een beetje aangevlaar indruk. Ook wel een, een klein beetje wanhopig. Maar aan de andere kant toch ook wel... Ja, het is toch wel een adequate bewindsman. Iemand, hij is niet bang. En dat, uh, dat gaat hem denk ik morgen toch wel uh, helpen. Ja. De ironie is natuurlijk dat dit, dit verhaal eigenlijk ook weer opgetuigd... door zijn campagneteam, juist om te laten zien... dat hij zijn mannetje staat op het internationale toneel. Nou ja, dat is, kijk, het, uh, uh, hoe zou ik het zeggen, de, de, dat is een, een klassieke fout bij de VVD. Ze, ze zijn zo bezig met de verpakking dat ze de inhoud vergeten. En um, eigenlijk is die, en, en, en, en daar worden ze steeds de, dezelfde dupe van, en... Um... Maar goed, dat, dat uh, uh, speelt morgen geen rol. Maar op de langere termijn moet de VVD zich denk ik toch beraden... over hoe, ze zich, uh, hoe, hoe hun communicatie erbij staat. Want, kijk, op deze manier is die, die uh, partij natuurlijk niet ibeltje e proef... zal ik maar zeggen. Hè? Uh, de de backbench-kamerlid wat een uh, liet schrijft... moet ik trouwens erbij zeggen. Ja. Waarin ze even all out alle inside information op tafel legt. Nou ja, dat, kijk, die, die, die liet zien dat. Uh, dat was de, de, ook de ondertitel van dat boek. De, de afdeling persvoorlichting is heilig daar. En, en dat is. Uh, want ik loop hier al een poosje rond op het begin. Volgens mij is dat slechte politiek. Je moet het niet laten afhangen van, hoe, uh, van de verpakking, maar toch ook van de inhoud. Dat, dat, uh, Meneer Gijs, ik wil ja, nog één vraag even bijstellen. In oktober vorig jaar. Uh, want de bron waar de heet het mee geschermd wordt... RTN Nieuws meldt vanavond bijvoorbeeld... dat het om Jeroen van der Veer, de voormalig topman van Shell, zou gaan. Uh, die heeft in oktober vorig jaar laten weten... dat hij zich niet kan vinden in de bevindingen, uh, de tekst van de heer Zijlstra. En vandaag laat RTN Nieuws weten dat ze uh, dat niet alleen vinden... maar ook dat hij een vrije interpretatie heeft gegeven qua verhaal. Ja, uh, de, de, de, um, de Zijlstra zelf zegt daar over vanmiddag in, in, in het gesprek op zijn werkkamer... Um, ik heb uh, uh, hij beschermt zijn bron. Hij wil niet zeggen dat het van de veer is. Hij wil ze zelfs niet zeggen dat het niet van de veer is. Uh, maar het idee dat, uh, maar hij zegt, mijn bron heb ik. Ik heb mijn bron ook in contact gebracht met de Volkskrant. En mijn bron heeft over de Volkskrant... Uh, onder uh, garantie van anonimiteit heeft hij gezegd van ja, dit was een juiste weergave van ah. de feiten, daar in die tassa. Alleen uh, uh, die bron, dat, dat kan niemand verifiëren, want die bron is dus anoniem gebleven. Nou ja, en, dat zou, dat uh, zou de Volkskrant verborst. dus morgen kunnen opschrijven. Als de Volkskrant die persoon live gesproken heeft en dus weet om wie het gaat, dan kunnen ze daar een melding nou, van maken zonder de, zijn naam uh, prijs te geven. Ja. De, de, uh, ze hebben in het verhaal van vandaag we, daar sumier aandacht aan besteed, maar niet echt um, en in ieder geval op tot teleurstelling van, van Zijlstra niet uitvoerig. naar okay. heel sommige hebben ze daarop gezinspeeld. En dat stond er een beetje met zoveel woorden. Niet, niet, ex niet expliciet genoeg. genoeg. Erik, mijn laatste vraag even. Uh, laten we nou vanuit gaan dat de coalitie... Uh, hypothetisch de, de, de, nou ja, de, de rijen gesloten houdt. En, en de oppositie zou misschien collectief vragen... om het aftreden van de minister. Kan je dan als minister van Buitenlandse Zaken door... Ja, dat hebben wij, euh, heb ik hem ook gevraagd. Van, ja, is dat nou niet een beetje mager? Als je met 76, ja. als een motie van bondrouwen... met 76 zetels wordt verworpen. Of, of laten we zeggen de SGP erbij, ja. euh, 79 zetels. Is dat niet een beetje mager? Hè? Dan, dan, dan zit je toch, je moet het, het, het, het brede Nederlandse belang verdedigen... in het buitenland. Is dat niet een beetje mager? En, ja, daar wou hij toch eigenlijk niet zoveel over zeggen. Uh, ja. Dat, dat hij wil natuurlijk zo, dat, dat die motie. Kijk, het, is, het, is, het ligt voor de hand dat de PVV met een motie van wantrouwen komt. Uh, misschien ook wel de PvdA gesteund, als mede ingediend door de PvdA en de SP Forum, denk ik ook. Uh, maar uh, ja, kijk, er zijn misschien ook wel uh, PvdA'ers de die denken van, nou ja. Iets dergelijks is ons ook wel overkomen. Uh, ik, ik herinner maar even aan het, het, het mondkapje uh, van uh, Frans Timmermans. Waarover hij sprak ja, en, en kijk, elke partij is wel eens een keer een, een misstap. En in de coalitie, hoor ik van, van belangrijke mensen in de coalitie, ze steunen hem omdat het een onhandigheid was. En zo willen ze het uh, behalve als er nog meer. Uh, Dan uh, wordt het anders houden. Erik Rijsen vanuit Den Haag, Politiek Commentator LSV. Dank voor je reactie. Dit is BNL Haagse Lobby, met Martijn de Geven. En voordat wij het gaan hebben over de grote bouwopgave... 1 miljoen nieuwe woningen in 2030 moet het gerealiseerd zijn. Maar dat heeft wat complicaties. Daarover spreken we zo direct met wethouder voor het CDA... in de gemeente Rotterdam, tevens lijsttrekker daar, Sven de Langen... SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die mij overigens nu nog even gaat vertellen... of jullie Halbe Zijlstra morgen gaan steunen... of een motie van wantrouwen in de broek gaan geven. Ja, we hebben hier echt heel veel moeite mee. Natuurlijk een liegende minister van Buitenlandse Zaken. Echt problematisch. Ja. Nou dus hangt, vanuit jullie bezien hangt er een mooie van wantrouwen in de lucht? Nee, de morgen is het debat. Maar ja, wat we nu al zeggen is dat ja, dit is gewoon heel pijnlijk... in het buitenland en in Nederland en voor het vertrouwen in de politiek. Daarover later meer. Tot slot stel ik nog een keer graag aan u voor ook Jan Overtoom. Hij is van Bouwend Nederland. We gaan straks met deze drie gasten praten... over die grote en ingewikkelde bouwopgave. Maar eerst het nieuws. Balkens is aangeschoven. Ja, want ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... zijn er spanningen in Rotterdam. Uh, tijdens het veelbesproken debat in de Bali... zei D66-leider Alexander Pechtel dat zijn partij niet alleen Forum voor de Democratie uitsluit in uh, Amsterdam... maar ook in Rotterdam weigert in een coalitie te gaan met Leefbaar Rotterdam... zolang zij samenwerken met de partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie. D66 en Leefbaar zitten nu samen in een coalitie... en uh, wij vroegen aan de lokale lijsttrekker van D66 in Rotterdam, Saïd Kasmi, hoe het nou precies zit... Nou ja, Leefbaar Rotterdam moet, uh, moet kleur bekennen. Is het die echte Rotterdamse onafhankelijke stadspartij die uh, nou, samen met ons de uitdagingen en kansen wil uh, oppakken? Of is het uh, Leefbaar Rotterdam dat aanschurkt tegen de PV en mensen uitsluit en, en wegzet? Met het eerste Leefbaar Rotterdam, uh, daar kunnen wij heel goed mee samenwerken. Maar een Leefbaar Rotterdam van Baudet gebaseerd op rassenleer uh, is samenwerking uitgesloten voor ons. Het is aan hen uh, uh, welke kant ze, ze op willen. Wij zijn heel erg van mening dat we het ook echt in Rotterdam samen met elkaar moeten doen. Rotterdam is niet gebaar bij uh, allerlei partijen die elkaar uitsluiten. Wij zeggen ook we willen in principe heel graag de samenwerking met Leefbaar uh, continueren. Maar dan vinden we echt dat uh, Leefbaar Rotterdam afstand moet doen van opmerkingen die uh, door Forum voor Democratie zijn uh, gemaakt. Die voor ons gewoon niet door de beugel kunnen. En Dus als we bereid zijn om afstand te nemen van uitspraken die heel erg naar racisme rieken, dan, dan staan wij helemaal open voor, uh, voor een samenwerking. In de studie natuurlijk ook Sven de Lange, lijsttrekker CDA. Zeker. Jullie hebben van de grote roergangen, de heer Buma, te horen gekregen... dat jullie zelf uh, naar eigen inzicht een coalitie mogen maken. Fijn, hè? Ja, ik weet niet. Of, als u dat, ik neem maar nou fijn voor u, veel keuze. Maar als u dit allemaal hoort in uw eigen stad... Uh, sluit u al iemand uit? PVV, sluit u uit? Ja. Sluit u wel uit? Ja. Oké, okay. voor, voor democratie? Je doet niet mee. Nee, nee, maar dus. We hebben net uw collega uit Rotterdam net gehoord die zegt. Zolang leefbaar. Net als D60 hebben wij vier jaar met Leefbaar Rotterdam samengewerkt. Yes. Dat man en man, een woord en woord. Je kan daar goed zaken mee doen. Leefbaar wordt altijd tijdens de verkiezingen altijd een beetje. Nou, ja, balsturig uh, om even een raar woord te gebruiken. Hoe zou je dat uh, vertalen? Balstuur? Vind ik wel een mooi woord trouwens. Hoe... Ja, ze gaan altijd een beetje op de grens zitten. Ze doen het een beetje moeilijk om, uh, om die, die campagne groot te maken. Dan moet je allemaal niet te veel aan het aan geven. Dat hoort er allemaal een beetje bij. Maar vervolgens kan je altijd goed zaken met ze doen. En wat D60 hier doet, vind ik niet helemaal verstandig. Uh, het lijkt een beetje op het uh, bijna uitsluiten van de Christenunie uh, landelijk en dan toch weer met elkaar gaan samenwerken. Uh, volgens mij uh, is dat niet zo nodig, dit, uh, dit spel. Maar dus dat, dat Leefbaar nu geïnspireerd van, door uh, het forum vanuit Den Haag... dat maakt voor u niks uit als eventuele coal coalitiepartner? Het maakt ze zeker minder aantrekkelijk. Dat vind ik, dat wel. Dat, dat vind ik wel, ja, zeker. Maar, maar niet zo onaantrekkelijk dat het consequenties heeft? Nee, wat mij toch niet. Oké, okay, nee. dankjewel. Welkom Scham. Door naar Den Haag. Een opvallende initiatiefnota van de SGP... de lokale politicus Bert-Jan presenteert samen met Volkskrantjournalist Martin Sommer... de nota Lidstaten aan het Roer. Dat gaat over de Europese Unie. Er waait een eurofiele wind door Europa. En de SGP vreest dat dit betekent dat er meer en meer macht naar Brussel gaat. We komen natuurlijk niet voor niet nu met deze nota. Dat doen we omdat de EU momenteel toch wel in een cruciale fase zich bevindt. Aan de ene kant zien we dat het Verenigd Koninkrijk op het punt staat om de EU te verlaten. En waarmee we dus een hele belangrijke bondgenoot eigenlijk in Brussel uh, verliezen. En tegelijkertijd zien we dat uh, EU-leiders... Als, als Jonker, dat die proberen, wat zij dan noemen het Europese project, een nieuw elan te geven. Een soort Verenigde Staten van, van Europa. Dat is iets wat wij dus echt niet willen. Dan worden we eigenlijk een soort provincie van Brussel, om het zo maar te zeggen. En we vinden dan ook dat, het, dat we als Nederland krachtig afstand moeten nemen van dit soort plannen. Van Jonker en dergelijke. En eigenlijk willen wij als, als SGP gewoon terug naar het oude klassieke model. Wat eigenlijk neerkomt op uh, samenwerking tussen de lidstaten rond zeg maar, de interne markt. En we willen nadrukkelijk geen bevoegdheden aan Brussel overdragen... op andere terreinen, bijvoorbeeld op het vlak van defensie, belastingen en dergelijke. In de studio Sandra Beckerman, Kamerlid SP. Kunt u zich vinden, neem ik aan, in de gedachten van de SGP wel, hè? Ja, ook, ook wij. Hè, Europa is belangrijk. Geen, geen honger, geen oorlog meer. Die, die gedachte is uh, extreem belangrijk. Maar nu zie je een soort superstaat Europa ontstaan. Uh, waarbij Europa steeds meer macht naar zich toetrekt. Um, en ja, Nederland krijgt steeds minder te zeggen. Dus wij, ook wij zijn daar kritisch op. Ja, Europa is belangrijk. Maar niet voor alle thema's. Heel veel kunnen we goed genoeg zelf regelen. Dankjewel. Tot slot, Bauke. Ja, tot slot. <coughs> de aandacht zal morgen gefixeerd zijn op minister Zelstra aan de Tweede Kamer. Daar hadden we het net uitgebreid over. Maar de Eerste Kamer, daar gebeurt ook een hoop. Die stemt over de omstreden donorwet. Het is de derde week dat er gedebatteerd wordt over dit wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. En de stemming werd al eens uitgesteld. Dat was van origine vorige week. Ondertussen is de voorzitter van de PVDA-fractie opgestapt en is de spanning in de Eerste Kamer om te snijden. Het is nog steeds onzeker of het wetsvoorstel het haalt. En morgen dus meer duidelijkheid uit de Senaat. Dankjewel, Bouke. Tot zover. 키速. En wij gaan door met het grote onderwerp, noemen wij dat maar even. Sven de Lange, zoals gezegd. Wethouder CDA, Rotterdam. Ja. Lijstzeker ook. SP-Kamerlid Sandra Beckerman en Jan Overtoom. Hij is uh, regiomanager Bouwend Nederland. Met een uh, specialisatie van, van de Randstad. Noordelijk gedeelte van de Randstad, meneer Overtoom. Noord-Holland Utrecht. Bedoel ik. Um, als je 1 uh, miljoen woningen tot 2030... 2030, op zich is natuurlijk heerlijk voor u als brancheorganisatie... Grote bouwopgave, handen wrijven, maakt u zich klaar. Maar de gefronste wenkbrauwen vermoeden iets anders. Namelijk dat het eigenlijk heel lastig gaat worden. Nou, Het is natuurlijk heel jammer dat we nu voor zo'n grote opgave staan. En die is ontstaan in de periode van de crisis. En toen is bezuinigd en nog eens bezuinigd. En is eigenlijk nagelaten om toen goed te investeren. We zagen toen al dat het aantal huishoudens zou toenemen. We hadden toen al voorspeld dat het aantal woningen toe moet nemen. Alleen, er gebeurde te weinig. De bouwproductie is teruggevallen van 80.000 naar 40.000 woningen. En dat tekort, ja, dat vertaalt zich nu in een enorme schaarste... stijgende ja. prijzen op de huurmarkt, op de koopmarkt. Zeer ongezond. Ja. En, en als, als de economie natuurlijk heel slecht gaat... dan is de grond ook vaak wat minder waarde. Dus heeft dat ook niet een belangrijke rol gespeeld? Dus het is nu allemaal weer toch duurder weer. Uh, ja, economie is een kwestie van vraag en aanbod. Ja. En uh, ja, we hebben een crisis gehad waar ze helemaal geen vraag... en uh, daardoor zakten alles in prijzen, ook de grond en de huizenprijzen. En uh, Alleen ja, als je visie hebt, dan moet je toch vooruitkijken... en dan toch handelen. En dat is onvoldoende gebeurd. Als we de problemen even opdreunen. Het gaat dus om gewoon het bouwen, zowel binnenstedelijk... ook bouwen in het groen. En, en dan gaan bij veel Nederlanders op de nekharen overeind staan. Ja, kijk, uh, groen, daar wordt meteen geassocieerd met, uh, met natuur en natuurgebieden. Er is natuurlijk ook een hoop groen uh, die gewoon groen zijn... omdat het grasgroen is, maar uh, niet het natuurgebied. Het is niet zo dat wij ervoor pleiten als Bouwend Nederland... om nou meteen in die gebieden te gaan bouwen... maar alles binnenstedelijk, alles via transformatie. Alles op uh, de meest moeilijke plekken in Nederland... Ja, dat is op dit moment te, hoog, te veel gevraagd. Dus Gaan We, we zullen de de het wel anders moeten doen. Sven de Lange, dus ja. zoals gezegd, ja. Rotterdam. De stad, als je denkt aan bouwen, nieuwe gebouwen... is dat wel de eerste stad, letterlijk, als je daaraan denkt. Als je alleen al op jullie stad afrijdt... je zie je die fantastische gebouwen staan. Maar er staan nog wel te weinig kranen tussen. Ja? ja. Want wat is jullie grootste probleem? We hebben een aantal problemen. Het grootste probleem is precies in het middensegment. We hebben heel veel goedkope woningen. Maar we willen eigenlijk de stijging van onze bevolking ook verzilveren. Want we investeren heel veel in mensen in de stad. Met onderwijs, met, met, met kansen op een baan. En als je dan een gezin krijgt, een kindje krijgt... Dan, ja, dan zie je heel vaak dat mensen niet doorgroeien in de eigen wijk. Want het middensegment is er niet. Nee. Dus gaan ze naar de gemeente. En zo ja, gaat eigenlijk, onze investeringen worden zo naar de regio uitge, uit, uitgesmeten. Bij wijze van spreken. En een ander ding is uh, dat we ook steeds meer ouderen krijgen. Um, in 2035 is 1 op de vijf Rotterdammers uh, boven de 65. Een groot deel boven de 75+. Plus. Dus ook gewoon toegankelijke, beschikbare, geschikte wonen voor ouderen. ouderen is ook ja. een probleem. Mevrouw Beckerman, SP-Kamerlid. Het interessant van ik, bij, bij heel veel steden zag je... het begin van die campagne was dit het thema. Bouwen, bouwen, bouwen, bouwen. En toch is het alweer weggezakt als thema. Ja, En het zou... en gaat zoveel mensen aan. Ja, het zou echt het thema moeten zijn. Hè? De NOS heeft daar met regionale omroepen onderzoek gedaan. Wat is nou echt een belangrijk thema voor de verkiezingen? En mensen zetten gewoon wonen op één. Ja. Want voor heel veel mensen is het gewoon een heel groot probleem. Mensen met een laag inkomen, mensen met een gemiddeld inkomen... kunnen heel vaak geen betaalbaar huur- of koophuis meer vinden. En dat is ja, echt een heel groot probleem en een toenemend probleem. Dus het zou heel hoog op de politieke agenda moeten staan wat mij betreft. Lange, u ja, Lijsttrekkers, u zit in die debat. Wat ontbreekt eigenlijk aan het belangrijke thema... wonen eigenlijk om het een goed campagne-thema te laten zijn? Nou, helemaal niks. Echt helemaal niks. Nee, nee serieus. Echt, ja, echt, echt het helemaal niet. niks. Nee, maar volgens mij gebeurt het wel, en steeds meer. We okay. hebben uh, alleen last van uh, een etnische discussie... die bij elke onderwerp weer naar boven komt. Dus we hebben het alleen maar over integratie, integratie, integratie. Uh, maar juist uh, de woningmarkt is een enorm belangrijk probleem. En ik zie nu, uh, zeker ook bij mijn vrienden... Uh, mensen van mijn leeftijd, die, die gewoon in, in de stad een woning uh, proberen te vinden... Ja, het is gewoon niet meer te doen. Het is echt niet meer te doen... Als ze een kluswoning willen hebben, dan, dan hebben ze maar vijf minuten om te kijken. Ze kunnen niet eens meer checken of de, of de woning überhaupt wel een beetje fatsoenlijker uitziet. Of er geen alletjes onder het gras zitten. Ja, weet je, je wordt gewoon, de woningmarkt is bijna niet eerlijk meer. Hij is gewoon niet eerlijk meer. Ja, maar, maar wat er ook toch ontbreekt, vind ik dan toch wel als, als, als goed verkiezingsthema is er, er zit heel weinig tegenstelling in. Iedereen vindt dat er meer gebouwd moet worden. Iedereen vindt dat hij een fatsoenlijk huis uh, moet krijgen. Nou, er is wel een groot verschil met bijvoorbeeld twee jaar geleden... Want twee jaar geleden hadden wij in de gemeenteraad... een groot debat over wat voor woningen je dan moet realiseren. Toen waren er ook nog heel veel partijen die zeggen... we moeten meer goedkoop, meer goedkoop bouwen. En nu is dat echt wel helemaal omgeslagen... naar juist die, die, die middeldure woningen. Uh, het middensegment, uh, bouwen voor gezinnen. Dat is volgens mij nu echt het thema. Um, we gaan luisteren naar uh, niemand minder dan Friso de Zeeuw. Hij is uh, hoogleraar gebiedsontwikkeling uh, aan de TU in Delft. En over deze problemen op de woningmarkt zei hij dit... Er is een uh, massale uitstoot geweest in de jaren van de crisis. Een aantal mensen zijn inmiddels met pensioen... en komen niet meer terug. De bouw heeft in het algemeen geen uh, sectie imago. Het is moeilijk om mensen te krijgen. Dus dat is een van de remmende factor, factoren... als we het hebben over verhoging van, uh, van, van, van de bouwproductie. Uh, Jan Overtoom van Bouwend Nederland even. Dat is natuurlijk ook wat. Dan heb je zo'n enorme opgave, handen wrijvend... staat in Nederland klaar, Dan heb je gewoon te weinig mensen om te bouwen. Gevaarlijk ook hè, voor bedrijven om nu in deze periode te moeten bouwen... terwijl je niet zeker weet dat je de mankracht hebt. Dus het is ook een riskante periode. We zien wel dat er uh, heel veel mensen die ontslagen zijn... uiteindelijk als ZZP'er aan de slag zijn gegaan. En je ziet het aantal ZZP'ers het percentage ook nog steeds stijgen. Het aantal mensen in loon is gezakt van zo'n 180.000 naar ruim 100.000. Dat zie je nu ietsjes oplopen, dus de, de persoon onder de bouw CEO dat neemt iets toe, maar een heel groot deel is een de flexibel verschil en van die flexibel verschil, ja, dat is het kenmerk van een flexibel verschil. Je kunt er niet 100 van op aan. Nee. Dus uh, die hebben wel eens de neiging naar een andere locatie te gaan waar meer geld verdiend wordt. Ja. Betekent het vrij vertaald dat we bussenladingen Polen hier naartoe moeten halen om 2030 te halen met 1 miljoen nieuwe woningen? Nee, ik denk dat je het meer moet zoeken in de innovatie. Ten eerste uh, is het zo dat uh, het bouwproces is al veranderd. Het is ook meer zeg maar, in elkaar zitten wat op de bouwplaats komt en wat minder dan vroeger, zoals metselen, et cetera. Dus het is meer een ander soort bouwproces. Dus we zullen het gewoon voor een groot deel moeten doen... met de mensen die we hebben. En die moeten bijscholen, omscholen en ook weer teruggaan naar de bouw. Maar niet flauw bedoeld, maar toch ga ik het even zeggen. Weet je, weet je dat bij de SP, als er dan wordt gevraagd... om de financiële onderbouw, dan zegt: ze... we halen de bureaucratie, snijden ze weg. Dat betekent dan vrij verteld dat ze niet zo goed weten... hoe de financiële om. Nou ja, dat, en dat heb je hier natuurlijk ook een beetje. Dat je zegt, nee, we gaan niet busladingen, polen halen. We gaan het met innovatie doen. Wat dan een soort containerbegrip is dat toch moeilijk handen en voeten te geven is. Nou, ik denk dat het ook niet anders kan. Die, die busladingen in Polen, die komen niet meer. Die hebben in Polen genoeg te doen. Dus we zullen het op een andere manier moeten doen. Dus... Maar waar moet ik dan denken aan innovatie? Om, om, bedoel, het aantal werknemers wat u net schat... 180.000, ongeveer 100.000, met een klein plusje nu weer. Hoe ga je zo'n gat opvullen? Nou, je moet daar de ZZP'ers bij optellen. Dus je moet kijken naar het totaal aantal mensen in de bouwsector. En dan zie je een verschuiving van mensen met een vast contract dat naar beneden gaat. En een groep met flexibele contracten of ZZP'ers dat stijgt. Die moeten het realiseren. En wat betreft innovatie. Tegenwoordig worden bij nieuwbouwwoningen de daken vanuit de fabrieken aangeleverd. Die worden in een dag opgezet. Dus de tijd dat je dan met latjes, met houtjes, spijkertjes, via een het dak op moest klimmen. Dat is toch wel een tijdje achter onze rug. Dat is al tijd, tijd geleden. Dus er komen letterlijk gewoon minder men, mensen op de stijgers te staan? Je hebt mensen meer die, die de panelen in elkaar schroeven? Dan... En het, is zo, het bouwproces is veranderd, dus het is meer het regelen... en het uh, zorgen dat de bouw, logistieke bouwstromen goed lopen... Okay. Dan, uh, dan met tientallen mensen op een bouwplek staan. Ik wil nog even jullie aandacht vragen voor een, een, een, een, toch een nieuwe trend... die we op veel plekken zien, vooral natuurlijk in de grote steden... en dat zijn de tiny houses. De kleine woningen, niet alleen studenten... maar ook heel veel andere type mensen... schijnen dat een prima woongenot te vinden. 40 gemeenten komen vandaag een kijkje nemen in het Friese Hardega Rijp. Het dorp heeft de eerste straat in Nederland met alleen maar tiny houses. De huisjes zijn ongeveer 30 vierkante meter groot... maar hebben alles dat een gewone woning ook heeft. En ze zijn niet duur. In deze huisjes kan je dus een groenhypotheek voor krijgen... waardoor je in de maand ongeveer 350 euro kwijt bent. Uh, ja, dat is, uh, met het zonnepanelen dak heb je geen energierekening. Uh, en dat is ook wel echt waarom dit er moet komen. Ook al is het klein, is het heel ruimelijk opgezet. Maar je hebt alles wel uh, uh, wat erin zit. Hè? Een badkamer, uh, een mooie keuken, een stukje woonkamer. Een mooie slaapvila om te slapen. Uh, en je hebt helemaal eigenlijk niet het gevoel dat het echt uh, uh, heel klein is of benauwend. Sandra Breckerman, is, is dit leuk om voor kleine noodoplossing? Noodverband of is het echt een nieuwe woontrend? Ja, voor sommige mensen is het hartstikke leuk. Uh, maar voor hele grote groepen niet. Die hebben gewoon echt een probleem op dit moment. En ik denk, we hadden het net al even over, is het nou goed onderwerp voor de pad. Nou, volgens mij zijn de politieke verschillen wel groot. Uh, groter dan je denkt. Uh, hè, als je nou naar sociale huur kijkt, mijn buurman zei net, ja, de, de, de middengroep, die zit knel. Ja, dat hek helemaal mee eens. Maar de wachtlijsten voor sociale huur zijn op dit moment ook acht jaar gemiddeld. Acht jaar. En in sommige steden tien, elf. En dan wordt er nog maar meer gesloopt en gesloopt. Terwijl wat ons betreft je juist voor allebei beide groepen moet bijbouwen. U hoort de stem van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Eveneens in de studio Sven de Lange, wethouder en lijsttrekker CDA Rotterdam. En ook Jan Overtoom, hij is regiomanager van Bouwend Nederland. De grote vraag is, hoe gaan we die enorme bouwopgave realiseren? Hebben we het dan niet eens gehad over alle woningen van het gas. Tot zo. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Hierop moet het gebeuren. Hierop moet alles goed gaan. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen de in Pjontje. Die heeft op de laatste meters de snelste tijd. We 1 weet 4, het op 5, op NPO 1 5, televisie en, en op, op NPO Radio 1. Sikki krijgt wil binnendoor. Hier komt zijn kamer in een Olympisch oh, okay. met elke dag. Radio Olympia. Ik was de Radio Olympia. I mean. Just is Olympisch kampioen <laughs> op de 1500 meter. Rechtstreeks vanaf de Olympische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 Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl/slash radio1 NTO Radio 1